Ik ben Jurjaan Mulder en dit is de Battenvieren podcast. Ik zit hier in het uh, heerlijk zonnige Amersfoort met René van Roy, schrijver van het korte leven van Helene. En, uh, we gaan het over de auteur hebben, maar uh, voordat we het over de auteur gaan hebben, lees de auteur eerst een klein stukje voor uit uh, het boek wat hij heeft geschreven. Dat doe ik met alle plezier. Dit is een passage die speelt in een rokerige dancing, zoals dat heette in 1965 en je hoort de stem van een meisje wat net een gesprek met haar vriendje heeft gehad. En dat was dan de conversatie met Rob Roelands. Ik wist dat de volgende onderwerpen kleren, reizen en beatmuziek zouden zijn. Maar daar had ik geen zin in. Over Cooperus hoef ik tegen hem niet te beginnen. Ik heb net Eline Veren voor de derde keer gelezen. Prachtig. Aan het eind zat ik weer met natte ogen. Minder leuk was dat ik weer die leegte voelde opkomen. Alsof mijn binnenste een groot hol gat is. Zo voelt dat soms. Ik vraag me dan af waarom ik leef. Heb ik erom gevraagd? Nee toch? Ik heb er nooit met mama over gehad. Eén keer heb ik geprobeerd om er met Rob over te praten. Dat werd een discussion des sour. Verhip, mijn Frans zit er toch wel behoorlijk in? Rob zei dat ik de verkeerde boeken lees, dat ik iets uit onze eigen tijd moest lezen. Gerard Cornelis van het Reven of Jan Wolkers. Ik ben begonnen met de avonden, maar dat heb ik halverwege weggelegd, over leegte gesproken. Is dat literatuur, je lezen pesten met dodelijke cynische saaiheid? Of is het sarcasme? Als het verschil tussen sarcasme en cynisme, maar niet bij Nederlands vragen straks tijdens het eindexamen. Nee van het reven kan niet tippen aan couperus. Enzovoort. Mooi. René, we lezen hier, uh, tenminste ik heb, ik heb een heel teder boek gelezen. Maar als ik zo even naar de cv kijk dan zie ik eigenlijk een, een, redelijk, een man met een redelijk zakelijk verleden achter zich. Kun je dat uitleggen? Dat zal ik proberen. Die man met dat zakelijke verleden, dat is, denk ik, de werkende René van Rooij. En degene die dit boek heeft geschreven is de, met een groot woord, auteur René van Rooij. En kennelijk is het mogelijk dat er twee personen in één lichaam schuilen. En de persoon die in dat zakelijke lichaam zit, die is... Uh, in 1970 als jurist afgestudeerd. Is wetenschappelijk medewerker in Leiden geweest. Daar gepromoveerd. Heeft een paar jaar bij justitie bij wetgeving gewerkt. 23 jaar bij Shell. Als jurist. Um, 11 jaar als uh, hoofdjuridische zaken bij KPN. En is na zijn pensioen gaan schrijven. En werd toen de andere René van Roy. Um, de persoon die voor jou zit... Dat zijn er dus eigenlijk twee, denk ik. Dat zijn er eigenlijk twee. Zat die schrijvende René van Roy al een beetje erin? Ja, die heeft er altijd in gezeten. Ik heb tijdens mijn middelbare schooltijd al, al ja, van alles geschreven. Ik was met een paar andere knapen en meisjes in mijn klas. Eh, waren we redacteur van de schoolkranten. Die schreven eigenlijk maar zelf vol omdat er niet zoveel kopij van anderen kwam. Eh, en. Daar vind je in het boek ook ergens wel een, een verwijzing naar. En ik schreef verhalen, ik schreef gedichten. Ik heb zelfs toen nog een, een roman geschreven. Ik denk niet dat er enige uitgever is die er enige belangstelling voor zou hebben gehad. <laughs> um, maar het was wel mijn lust en mijn leven. En tijdens mijn juridische leven heb ik natuurlijk ook veel geschreven. Maar als jurist schrijf je in een, in een stramien. Hè? Um, ja. Het stramien van wat bijvoorbeeld, wat mijn dissertatie betreft, een juridische dissertatie, moet natuurlijk aan bepaalde wetenschappelijke normen voldoen. Dus elke zin, elk woord die je schrijft, die moet op bronnenonderzoek gebaseerd zijn. Als wetgever, wetgevingsambtenaar, daar moet je. Iets schrijven waar de minister mee naar het parlement kan en wat daar hopelijk zonder al te veel schouder doorheen komt. Als bedrijfsjurist moet je schrijven, contracten, maar ook notities, memoranda voor de directie, die niet-juristen meteen begrijpen. Waarvan als ze het lezen zeggen: Ja, René van Rooij, de jurist, die heeft gelijk, zo moeten we het doen. Dus, uh, daar zijn overeenkomsten tussen die vormen van schrijven en uh, verschillen. Um, de overeenkomst tussen het schrijven van een notitie aan de directie en een roman, is dat de lezer het moet begrijpen. Zelfs, denk ik, uh, het met plezier moet lezen. Want als je iets niet met plezier leest, dan geloof je het niet. Dan neem je het ook niet aan. Maar het verschil is... Dat je als romanschrijver, of als verhalenschrijver, helemaal uh, vrij bent. Je kunt zomaar in de persoon van een ander kruipen en je daarin verplaatsen. En uh, proberen die gevoelens op te roepen en die gevoelens in woorden om te zetten. Dat kan. Uh, kan zijn dat een uitgever zegt, uh, dit is niks, dat ga ik niet uitgeven, dat uh, verkoop ik aan geen hot. Nou ja, dan heb je toch een paar plezierige uren beleefd. En omdat schrijven mijn hobby is, ik hoef, het, ik hoef er niet van rond te komen, want ik heb een goed pensioen. kan ik gewoon mijn fantasie de vrije loop laten gaan. Nou, voordat, we, voordat we over het boek verder gaan, wil ik eigenlijk nog, nog iets anders belichten. Want voordat u. en dat is ook belangrijk voor het boek om het boek te begrijpen. Want voordat u dacht, nou ik ga de juristenwereld in, wilde u wat anders gaan doen. Ja al vanaf de tweede of derde klas middelbare school, gymnasium, de gymnasiumstroom van, van een lyceum in Eindhoven, ik zo, wist ik dat ik klassieke talen wilde gaan studeren. Um, mijn vader vond dat maar niks, die zei, moet je iets niet doen waar je, je geld mee kunt verdienen. Ik stond er helemaal niet bij stil of ik er iets mee kon, maar de klassiekunde, klassieke oudheid was mijn lust en mijn leven. En ik had een manier gevonden om heel veel plezier te beleven aan die klassieke schrijvers. Ik kwam erachter dat ik bij boekhandel van Pieren in Eindhoven, dat ik daar pinguinvertalingen kon kopen van de schrijvers die we in het Latijn of Grieks op school lazen. En dat betekent dat als je een bepaalde passage aan het vertalen bent in de klas of, of als huiswerk, dat je die in de context van het hele verhaal, of dat ja. dan nou een, een, een geschiedenis is of een filosofisch stuk of een dialoog, kan plaatsen. En uh, daar was ik doorgegrepen. Alleen, uh, ja, in, uh, ik ben toen in Leiden oude taal. Ik wilde eigenlijk naar Amsterdam. Mijn vader komt uit Amsterdam en ik heb gewoon banden met Amsterdam. Maar mijn, uh, mijn leraar oude talen zei... Nee, oude talen moet je in Leiden doen. Dus ik ben in Leiden gaan studeren. En kwam er daarachter dat ik te lui was. Ik werd omgeven door een klasje van hele ijverige meisjes. Vooral en een paar ook ijverige jongens. En bovendien... Uh, het, was, het werd allemaal zo specialistisch en gedetailleerd dat ik de, zeg, het gevoel voor dat grote geheel kwijtraakte. En toen ben ik, en dat was wat je toen deed als je studie deed. en daar in Falikant mislukte wat ik deed, dan ging je rechten studeren. En dat is het uiteindelijk geworden. En dat toen, is het geworden. Uh, toen kwam die oude talen eigenlijk toch wel weer een beetje naar boven achteraf. Ja, dat is mijn hobby geweest, gebleven. Het is zo dat uh, toen ik uh, met pensioen ging in uh, 2003 uh, als hoofdjuridische zaken bij KPN. Toen vroeg uh, de raad van commissarissen, waar ik ook secretaris van was, uh, of ze me een cadeau konden geven. En, uh, en zij zeiden ook hoeveel ik kon spenderen. En ik zei, nou mag ik voor dat bedrag... Uh, ...oude talenboeken kopen... ...want ik wil die studie weer af gaan maken. Dat ben ik gaan doen in... ...Templum Salamonis... Dat, ...dat is de boekhandel in Leiden... ...waar je als eerstejaarsstudent ...oude talen naartoe ging om je boeken te kopen. Dat was een dure grap. En, en daar heb ik een lijstje gemaakt... ...die boeken heb ik allemaal gekregen... ...en ook daarin ben ik kant mislukt... ...dus ik ben de man van het dubbele fiasco... ...wat oude talen betreft. Want toen ik eenmaal met pensioen was... ...toen ben ik eerst dagboekaantekeningen gaan uitwerken die ik af en toe tijdens mijn reizen voor Shell maakte. Of wat ik meemaakte. Um, misschien ook om die periode een beetje van me af te schrijven. Op een gegeven moment heb ik een nieuw Word document geopend. En wij gaan schrijven over een man die wakker werd op zondag en dacht. Over twee dagen ben ik de baas bij het bedrijf waar ik nu in de raad van bestuur zit. Dat is... Toen de eerste, dat is mijn eerste, wat, wat ik noem, boardroomroman geworden. Dat zijn er vier geworden. De benoeming, de handshake en de overname. En ja, zo ben ik dus aan het schrijven van proza begonnen. En in peri Pierik van Uitgeverij Aspect... vond ik toch mijn grote verrassing een enthousiaste uitgever... die er wel wat in zag. Ja, die boardroomromans, die worden nu... Uh, die gingen goed. En er gaat ook nog meer mee gebeuren... Ja, een van mijn trouwe lezers, mijn jongste zoon, is ook niet zo jong hoor, is ook tegen de 45 Benjamin. Die is hoogleraar uh, aan de juridische faculteit. Die heeft nogal wat jaar in Californië gedoceerd, is, is net weer terug. Uh, dus die kent de, de Anglo-Amerikaanse rechtssfeer goed en, en ook de, juridische, de literaire wereld. En die zei, papa, jij schrijft eigenlijk meer... Hij zei ik, René, als hij me advies geeft, René, jij yes schrijft eigenlijk meer met die romans voor een, een Anglo-Amerikaans publiek. Ja. Dus ik ben die, die drie boeken nu met een, een Engelse vriend, een goed linguist, aan het omzetten daar, in een, een vrij lijvig Engels boek. Wat om eh, het niet al te saai te maken, eh, ergens rond 2045 speelt als Donald Trump net aan het eind van zijn zesde Amstermijn is overleden. Echt waar? Ja. Is dat het verhaal? Ja, in zijn tweede Amstermijn. Dan, dan wordt hij uh, goed oud. Dan antwoordt hij: Ja, wij hebben een Die, uh, ja, die heeft het even leven natuurlijk gevonden. Dus, uh, Zo'n energieke man. heeft in zijn tweede Amstermijn de grondwet gewoon even veranderd. Weet je wel, met, uh, met een tweet, waarschijnlijk. Ja. Dus dat boek, daar laat ik ook mijn fantasie te vrije lopen. Maar daar, die volgt wel het verhaal en de psychologische ontwikkeling van de personen in die Nederlandse boordgonmaans. Mooi. Maar we zitten hier nu terug. Naar aarde voor het korte leven van Heleen. En daarin, uh, daarin heeft eigenlijk een wat oudere, zoals ik al zei, een oudere, wat zakelijker man heeft zich uh, ingeleefd in het leven van een. Um, 18, 17-jarig meisje wat bijna klaar is met de middelbare school in 1965 hoe is dat gekomen? ja, hoe gaat dat? Um, ik, um, ik heb die boordgroen romans geschreven en daar krijg je reacties huis, op dat is wat dichter bij huis en uh, daar, daar krijg je reacties op een van de reacties was van een accountant waar ik in werk mee te maken had bij, bij uh, PricewaterhouseCoopers en die stuurde me een mailtje en die zeiden, nee, ik heb die boeken met veel plezier gelezen het, het lijkt wel een beetje de, de Voskou van bedrijfsleven ik dacht, een beetje te, te groot compliment, maar hij maar was er enthousiast over en, eh, dus ik heb hem teruggemaild, god wat leuk daar wil ik wel eens wat meer over horen kunnen we niet een broodje samen eten, dat zijn we gaan doen is trouwens een aangekleed broodje met een accountant eet je niet zomaar een broodje natuurlijk en, en, en tijdens die lunch zei hij dat dat even mee bezig gehouden zei, ja, René, jij schrijft best aardig, maar ik denk dat je alleen maar dit soort genre kunt schrijven, teruggrijpen op je eigen zakelijke leven. En ik dacht, ja, dat laat ik eigenlijk niet op me zitten. Uh, bovendien had diezelfde zo, jongste zoon Benjamin, die had tegen me gezegd, uh, René, als je weer iets schrijft, uh, er is een hang naar nostalgie, hoe die dat weet, weet ik ook niet, maar schrijf dan iets over uh, uit, het, uit je verleden. Nou, die twee dingen bij elkaar ben ik op een gegeven moment uh, gaan schrijven over een meisje uit mijn eindexamenklas. Met die verstand dat het meisje niet en nooit bestaan heeft. Het meisje wat ik voor mij zag, was het soort meisje wat ik me herinnerde uit die klas. Maar uh, wel helemaal gemodelleerd naar mijn fantasie. Als ik daar een kleine zijstap mag maken... Tuurlijk. Ik... Uh, en dat, dat klinkt aanmatigend, dat weet ik. Nou, dan moeten de lezers maar een uh, oude man die zich een jong meisje noemt geven. Wat mij erg ergert aan een heleboel literatuur, vooral Nederlandse literatuur... ...is dat het allemaal zulke ego-tripperij is, A. En B, dat er met zo weinig respect wordt geschreven over vaders en, uh, en moeders en verledens. Hè, dus de, de Grunbergs en de, de man van knielen op bedden violen en al die mensen... Die, ja, die hangen de vuile wasbellen en trappen naar hun, hun achtergrond. En ik heb te veel respect voor mijn, mijn ouders, mijn gezin en mijn vrienden om dat te doen. Bovendien vind ik het, een, ik mag twee Latijnse woorden gebruiken, een testimonium paupertatis. Dus een, goed Nederlands is dat een brevet van onvermogen. Als je als schrijver, nou Wolkers is daar zelfs heel ver in gegaan... Dat weten we nou, die maken gewoon tapeopnamen van gesprekken geniepig en die typen die uit. Dat is die, die biografie die laatst is uitgekomen, is dat bekend geworden. Ja, weet je, als je zo moet schrijven, dat hoeft voor mij niet. En ik weet niet of ik goed kan schrijven, dat moet de lezer uitmaken. Maar, ik voel van wel. Dank je wel. Maar voor mij is schrijven twee dingen, je fantasie gebruiken... En wat er zich in je grijze cellen afspeelt, onder woorden brengen, dat is de tweede stap. De derde stap is, die andere mensen aanspreken. En uh, ja, zo werk ik. En als je daar voor andere mensen, en vooral je ja, ouders, autoriteiten, mensen die jou groot gebracht moeten, moet, uh, woordelijk van kant moet, voor moet maken, dan, dan is het een... Uh, dan heb je heb je hun werk niet goed uh, gedaan. Ja, nou ja, ik, ik vind dat ook, ook erg gemakkelijk. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ik denk dat elke schrijver, en dat geldt natuurlijk ook voor mij, dat hij elementen, gevoelens, herinneringen uit zijn eigen leven gebruikt. Die oude talen die in dit boek voorkomen, die hebben natuurlijk ook te maken met, ja, mijn eigen liefde voor die oudheid, dat spreekt vanzelf. Die Helene in dat boek. ja, Die uh, kijkt daar iets anders tegenaan dan ik. Maar ze heeft toch een zekere aantrekkingskracht. En ze Daarvoor vindt het, die vindt op... het moeilijk. Ja. Maar ze doet het wel graag. En het spookt ja. toch al uh, rond in haar, uh, ja. in haar hoofd. Daar is ook een beetje trots op. Hè? Dat geeft ook een beetje iets elitairs. Hè? Dat, uh, dat jij dat kan. En een heleboel andere kinderen die niet op het gymnasium zitten niet. Um, maar um, ja... Uh, Even kijken hoor, waar waren we? Waar we. Ik, eh, ja, ik vind het gewoon interessant om dan zo'n nieuw kara karakter te creëren. Gebruikmakend van elementen om je heen. Die zie ik eigenlijk als het decor waarin het verhaal speelt en de personen voorkomen. He, dus dat autobiografisch is bij mij eigenlijk het decor wat ik gebruik voor mijn verhaal. Ja, want u vertelde ook al eerder tegen mij dat... Um dat die Helene, die is op een gegeven moment ontstaan... die heeft heel veel karaktereigenschappen en, en uh, elementen in haar leven... die eigenlijk uh, van uzelf komen. Maar die Helene is een eigen leven gaan leiden... die heeft u aan de hand meegenomen. Ja, gek is dat. Ik zag een meisje... die moeder praat ik even niet, maar die zag ik ook... want die spreekt ook, speelt ook ja, een belangrijke rol Ja, haar moeder heeft ook een, een, belangrijke, een achtergrondrol ja, Een achtergrondrol, Ja. Um, maar even wat dat, dat meisje betreft, ik, ik zag uh, mijn einde, eigen eindexamenklas, dat wel. Toen vervaagden die gezichten en toen zag ik ineens een meisje in zo'n eindexamenklas vormen. Een paar maanden voor de eindexamen, die zich nerveus maakte, wat je allemaal maakt als je hè, kort voor je eindexamen, of ze wel uh, zou gaan slagen. En er waren een paar elementen waardoor ze daar nerveus over was. En één daarvan was dat de school in zijn opperste wijsheid had besloten... om een aantal weken voor dat eindexamen nog met de schoolreis naar Parijs te gaan. En ja, ik was ineens in de, in de huid van uh, dat meisje gekropen. Of dat niet bestaande meisje was in mijn huid gekropen, hoe je het ook noemen wil. En zo werkte dat. En die nam me bij de hand... En uh, al typende op mijn laptop nam ze me mee. Niet dat elk woord of elke zin die ik opschreef dat die het meteen was. Zo werkt het bij mij niet. Als ik in een flow ben en ik lees het de volgende dag nog een keer... dan merk ik uh, dat er toch nog wel wat aan geschaafd moet worden. Ja. Stuk waarmee ik worstel van, om, om het goed, goed te krijgen. Die, die zijn vaak de volgende dag wat beter. Hè, ...maar na één of twee... ...revisie... Eh, ...exercities... Eh, ja, ...dan komt er een verhaal... wat ik dan probeer... ...en dat is heel raar hoe we het werken, werkt... ...je zit dus in het in hoofd van die Helene... ...als je het schrijft... ...en als ik het teruglees... ...dan is het er nee. ...dan verplaats ik hem in, nee, in, in een lezer... ...bijvoorbeeld... Oh, ja. uh, ...ik heb ook een aantal meelezers... Die, uh, ...vier of vijf mensen die mij mijn scripten lezen... ...verplaats ik me in een van die mensen... Of in gewoon iemand die dat boek koopt. Dan gaat er een nachtje overheen. Dan. Ja, daar gaat een of soms een paar nachtjes overheen. Ja. Zo deed ik dat trouwens ook bij, in het bedrijfsleven. Als ik een notitie voor de directie of de raad van commissarissen of een collega had geschreven. Dan eh, las ik het altijd door de ogen van degene voor wie ik bedoeld was. Je Misschien... moet je er met argus ogen naar kijken. Moet ik dit wel doen? Jazeker. Zeker. En, en misschien mag ik nog één stapje terug doen. Zeker. Ik eh, ben in 19, eh, wanneer ben ik, ja, 1978 bij het ministerie van Justitie gaan werken bij de stafafdeling wetgeving privaatrecht. Toen was ik gevraagd omdat mijn proefschrift ging over een bepaald onderwerp en dat was relevant bij het ministerie. En zij vroeg of ik daarbij de wetgeving wilde komen werken. En dat heb ik gedaan. En de eerste dag kreeg ik een paar instructies van mijn baas, de raadadviseur Jaap van de Rijn van Alkema. Een mooie dubbele naam. Een hele ervaren uh, wijze vos op dat ministerie. En die zei, uh, meneer van Rooz, uh, sorry ja, zullen we elkaar tutoyeren. Hij zei nou, René. Als je een notitie aan de minister schrijft, dan moet je beseffen, die man zit s'avonds thuis met zijn loodgietertassen. En die heeft een heleboel notities overal uit departementen, van andere departementen. En de jouwe moet eruit springen. Dus, wat moet je doen? Heel eenvoudig. A. De notitie mag niet, meer, niet langer zijn dan anderhalve A4. A4's had je toen ook al, geloof ik. B. Hij moet een begin hebben en het end. En het begin moet een hele korte inleiding zijn. En het end moet een conclusie zijn waarin je de inleiding weer terugvindt. C. Elke zin mag niet langer dan anderhalve regel zijn. En elke paragraaf mag niet langer dan tien regels zijn. En tenslotte geen buitenlandse woorden gebruiken. Dus geen quasi Latijn, Frans, Duits. Als je zo'n notitie maakt, dan zie je de minister hem. Denk je, hé, hey, dat is interessant. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor een gulle gift en u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gulle gift. Luistert u dit en denkt u ik wil ook doneren? Ga dan naar onze website battervidepodcast.nl en doneer daar ook. Wilt u bij onze evenementen komen en kennis maken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Battervide podcast? Dan nou kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren.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 En die regels, ja, ook, ook, ook bij prozo, ik hou, probeer me altijd voor oog te houden. Hou het simpel en probeer de lezer naar je toe te trekken. Het is een ontzettend leesbaar boek ook uh, geworden. Ik ben er heel goed uh, doorheen gezweefd. Ges, ja, dat valt terug te lezen. Ik vind, het, ik vind het in ieder geval een ontzettend mooi boek om te lezen. Maar ik vind het ook een mooi boek om te zien. Er zit ook een hele mooie afbeelding op, maar er zit ook een verhaal achter, hè? Ja, dat is in een verhaal achter. Ja, uh, hoe, hoe gaat het uh, in ieder geval bij... bij We hebben uitge... geen beeld. Het is ge... u, u kunt het zo meteen uh, op de omslag van de, van de aflevering, zal het staan. Uh, Mooi. Je en uh, Ja, als je gewoon googelt het korte leven van Helene uh, met mijn naam René van Roy... dan zie je allerlei afleveringen, zelfs filmpjes, zelfs een film van de boekpresentatie... die mijn zoon, uh, oudslaan Michiel, gemaakt heeft. Maar even terugkomen op die omslag... Uh, hoe komt een boek tot stand? Uh, er wordt eerst een binnenwerk gemaakt. Ja. Uh, dat gaat door een aantal drukproeven. En als op een gegeven moment de uitgever uh, samen met jou het gevoel heeft dat dat het wel is. Want om de omslag te kunnen maken moet je weten hoe dik het boek wordt. Uh, dan... Uh, ...gaat de uitgever kijken of die een idee heeft. Maar bij uitgever en aspect mag je als auteur altijd meedenken. Hè, mijn laatste, laatste heel van mijn roman, ...daar kreeg ik het idee in een boekwinkel in Parijs. Want daar zag ik een boek waar een vogel op stond. Uiteindelijk is op dat boek een vogel met een Amerikaanse vlag gekomen. Dat gaat over een Amerikaans bedrijf... dat een Nederlands bedrijf overneemt. Dus een mooie Amerikaanse havik. Dat is... Hè, daar zit... Uh, voortreffelijke mensen bij de uitgever, die in staat zijn om dat heel mooi te photoshoppen. Nou met dit boek is het als, uh, als volgt gegaan. Mijn uh, klassieke talenhobby, hobby die uh, speelde me parten. Ik had in een boek wat ik tijdens mijn schooltijd heb gekocht, een foto gezien van een meisje, een Romeins meisje, uh, wat afkomstig is van een beeld, een, een beeldje van een meisje wat staat in het Heel, het heet geloof ik het oud museum in Berlijn. En ik heb het daar gevonden uh, op het internet. En heb uh, gegoogeld. Heb gemaild met dat museum en de rechten gekregen om dat meisje te gebruiken. Had in gedachten om aan uh, aspecten te vragen. Om misschien een klein beetje te photoshoppen. En dat grijze meisje, uh, dat bronzen meisje wat kleur te geven. Tot we met een aantal... Uh, met een, een bevriend uh, echtpaar, uh, een etentje hadden, hier bij ons thuis in Amersfoort. Uh, onze vriendin heeft met mijn vrouw Ginny een cursus gevolgd, een workshop, bij een Goois schilder, Herman Tjepkema. En ineens zei Ginny, René, Herman Tjepkema schildert, geloof ik, meisjes met rood haar. Hij heeft daar mooie portretten van. Nu wil het toeval... ...dat Helene uit dat boek heeft rood haar. Dat, dat ook stond die toen al toen. mee Ja, past. het manuscript was al af van het boek. Uh, ik heb er ook nog groene ogen gegeven... ...dat is een klassiek schoonheidsideaal. Zelf, zelf lelijk zoals alle meisjes in die leeftijd... ...maar het is een klassiek schoonheidsideaal. Um, dit was op vrijdag Ik heb maandagmorgen op een tijdstip... ...dat ik dacht zelfs een, een schilder zal nu wel wakker zijn... ...heb ik hem gebeld. Ik vond zijn 06-nummer op zijn site... ...heel transparant van Herman. En die zei... ...God wat leuk zeg. Die vroeg niet wat is dat voor boek... ...en vergooi ik mijn naam niet te gabbel. Uh, mij kende die helemaal niet... ...maar kennelijk... Uh, is het een man die, uh, die goed van vertrouwen is... ...want hij zei... ...ja ik, ik kan je een paar foto's sturen... Eén van een portret... ...van wat je me nu vertelt... ...ik vertelde hem het verhaal ongeveer... ...dat, ja, dat spreekt je misschien aan... ...en toen kwam deze foto... ...van een portret... Van een meisje. Dat meisje heet Nora Kim. En hoe is hij aan dat portret gekomen? Uh, toen hij het portret maakte was zij 17. Zij werkte in een boekhandel. Deze Herman die kwam die boekhandel binnen en zag een meisje met rood haar. Met expressieve ogen. En wat Herman placht en waarschijnlijk nog wel pleegt te doen, is als hij een meisje ziet, of een persoon, van wie hij een portret zou willen maken, dan vraagt hij dat. Zou ziet jij je portret willen laten maken? En dat meisje, spontaan meisje, dat, uh, ik ken haar inmiddels, inmiddels tien jaar ouder. En, en ze is inderdaad zo, als ze er ook uitziet naar mijn idee. Die zei, oh wat een goed idee. Hij heeft haar geschilderd. Haar moeder, Christine uh, Braams, die vond het portret zo mooi dat ze het gekocht heeft. Dus die Herman Schepkema, die zei tegen mij, uh, ja, als je dat portret wil gebruiken, dan moet je natuurlijk wel toestemming van de eigenaar hebben, dat is de moeder van het meisje en van de geportretteerde ook, dus hij heeft me in contact gebracht met beiden zij waren alle twee positief um, die Nora Kim die zei ja ik wil toch wel een beetje beter wat in dat boek staat want als mijn portret op een boek staat het is een vreselijk boek <laughs> He, maar daar heb ik alle vertrouwen, dus ik heb er de eerste drie hoofdstukken gestuurd en Een week later stuurden ze me een mail van goh, ik verheug me erop om het hele boek te lezen Graag lekker onderuit zakken op de bank en weten en hoe het verder gaat. Dus we mochten het portret gebruiken. Uh, zowel uh, Herman als Nora Kim als haar moeder zijn bij de boekpresentatie bij Boekhandel in Amsterdam. Uh, op 12 april jongsleden leden geweest. En de afloop afloopt nog een etentje met, uh, met int int Intimi. En het is heel leuk dat ik er nou ken. Het is een mooi verhaal. Ja, het verhaal wordt nog veel gekker. Hè? Dat, er zijn mensen die me nu mailen die het boek gelezen hebben en die zeggen, Meneer van Rooij of René, uh, heeft u dat boek geschreven uh, tegen de achtergrond van het portret? Uh, of heeft u het portret uh, gevonden naar aanleiding van het boek? Dat snap ik wel. Ja, jij snapt het. Ja. Ja, ik snap het wel. Ik heb tijdens het lezen van het boek, heb ik vaak hem even dichtgeslagen. En dan ben ik, ja. ben ik gewoon gaan staren naar, naar, naar het schilderij. Ja, ja. Ik, ik, vind, ik vind het, het hele boek is mooi. Het is een heel mooi. ik vind het een hele mooie kleur. Ik kan, ik kan helemaal gefascineerd zijn door hoe mooi ik die kleur vind. Maar het, het, het is ook zo dromerig, zo heerlijk dromerig geschilderd. Ik, ja. ik, kon, ik kan die koppeling wel maken. Ja, maar die, hoe, hoe werkt dat hè, in onze grijze cellen? Hoe werkt het dat je dus in het brein van een jong meisje, hè, als, als, als 71-jarige kruipt. Hè, eh, hoe eh, werkt het dat je een boek schrijft en dan een portret vindt wat er al lijkt te zijn geweest, maar ook in jouw geest, toen je dat boek aan het schrijven was? Ik u, zag namelijk, u zag namelijk dat schilderij en u dacht gelijk... Ja, toen ik dit portret zag, dacht ik, dit is het dit is gezicht het. wat ik steeds voor ogen heb gehad. Was this the face that burnt a thousand chips? Je weet van wie dat is. Het zijn woorden van Christopher Marlowe in Dr. Foster's. En dat gaat over Helen of Troy. Of over Helena van Troje. Grappig, hè? Ja, hele beroemde zin uit de wereldliteratuur. Die moet ik dan nog eens lezen, die ken ik niet, ja, moet ik eerlijk zijn, ja. moet ik eerlijk bekennen. Nee, wat, een prachtig, wat een prachtig zijspoor eigenlijk voor het verhaal ja. dan ook over, over, ja. dat, over die omslag. Ja. Het is ja. eigenlijk uh, ook, ook bijna een boek waard om, uh, om over te schrijven. Ja, Perry Pierik, uh, die vond het zo mooi dat hij uh, de portret gebruikt heeft voor zijn, najaars, uh, zijn voorjaarscatalogus. Ja. ja. Ook heel sprekend. Mij dat Stelde ja. hij mij, uh, dat hij dat zo ontzettend mooi vond. Ja. dat gaan nou, daar gaan we... Dat gaan we die gaan we voorop gooien. Ja, wij gingen er ook vanuit dat uh, boekhandels, als ze dit zagen, dat ze dat een zeer vooraanstaande plaats zouden geven. Ik, een boekhandel hier in Amersfoort heeft het ook uh, prachtig in de etalage gezegd. Ja, ja dus ik hoop zeker dat dat voorbeeld gevolgd wordt. Nou, u, uh, u vertelde mij volgens mij ook dat er een zaak waar je spullen voor, uh, voor decor, even uh, in huis, uh, gewoon uh, meubilair. Dat ze daar dat boek op een tafeltje hadden gelegd. Alleen, voor de, voor, alleen al voor de esthetieke waarde. Ja, een designwinkel. Een designwinkel. Uh, ja, ja, in Eindhoven. namens ons gekneven. Maar inderdaad, een van mijn oud klasgenoten, waarvan er dus acht uh, bij de boekpresentatie waren. Ja, die had het uh, daar niet liggen. Ja, dat is interessant. Dat is leuk. Nou. Dus het boek uh, is afgerond, is, uh, is gepresenteerd. Hoe is, het, hoe is het over het algemeen ontvangen? Nou, ik heb een, een hele leuke recensie in Telegraaf gekregen. Um, schrijven is een, uh, ja, een gemengd genot in, in Nederland. Uh, als je niet de vrouw of de zus van een crimineel bent. Of een uh, voetballer. Uh, een Voetbal commentator, of, Ja, of een blonde del die net uh, 27e minnaar versleten heeft. Eh. Um, en als je niet in een van de inner circle uitgevers, of niet bij een van de inner circle uitgevers uitgeeft. Dan uh, is het zo dat um, uh, er wordt veel aandacht aan het boek uh, besteed uh, via social media. En uit je omgeving is er veel aandacht. Um, maar het is zo dat de, de literaire pers over het algemeen... Um, Boeken van uh, wat kleinere uitgevers en, en onbekende auteurs. Uh, die komen binnen een hele grote stapel. En uh, om daar de aandacht van te krijgen, dat geheim heb ik althans nog niet ontrafeld. Komt misschien wel bij dat boek, heeft misschien nog wat tijd nodig. Uh, dus uh, wat de ontvangst betreft, uh, ja, is het, uh, en ik ga. We gaan binnenkort een paar weken naar Frankrijk. Daarna Lekker. ben ik van plan een compilatie te maken van alle e-mails die ik krijg. En die zijn heel interessant, want de e-mails die ik krijg van lezers... ...daarin zie ik dat iedereen iets anders in het boek leest en andere dingen herkent. Dus uh, wat jij over het boek schrijft, uh, zegt, dat, uh, dat herken ik ook bij sommige anderen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een gepensioneerd medicus die het heeft gelezen, heel grondig... en die zich helemaal vereenzelvigd heeft met de moeder... waar we het bijna niet over gehad hebben. Ja. ja want dat kan ik misschien nog wel op het boek zeggen. In het boek zijn twee levenslijnen... die langzaam tot en met de laatste pagina in elkaar vloeien... van een moeder en een dochter. En die laatste pagina's, die laatste twee, drie pagina's... dat is wel een. Uh, die komen wel binnen. Die komen binnen, ja. Ja, ja, ja, dat vind ik heel fijn te horen. En dat hoor ik van anderen ook. Er zijn er dus die zich... die, die, die helemaal, heel erg... met die moeilijk te doen hebben. En zich daarin in, in verplaatsen. En gaan nadenken, wat is daar misgegaan? En, uh, um, Zoveel suggesties. Ja, dus... Uh, dat, dat, dat is het interessante. Dus je zegt, hoe is het ontvangen? Nou ja, het belangrijkste voor een auteur zijn de lezers. En die ontvangst... die is tot nu toe... heel positief... En, uh, uh, uh, en heel gevarieerd. Want als ik, moet, als ik het zo zou mogen samenvatten, dan kan ik me voor... Dan is wat ik hieruit begrijp, is het, het boek heeft niet, is niet heel ver... Uh, het is niet in, in enorme kwantiteiten het land doorgestormd. Een paar recensies, een mooie in de Telegraaf. Maar de mensen die het gepakt heeft, die zijn er heel intiem mee geworden. Ja. Die, zijn, die zijn er echt... in en in door ja. gepakt. En die gaan ja. zelfs mailen. Ja. ja, zeker. Om dat over kwijt te kunnen. Ja. Dat is wel ja. wonderlijk. Ja, ja zeker. Ja. Nee, het klopt. En die mensen, dat zijn mensen van verschillende leeftijden. Uh, man, vrouw, meisje, jongen, jong en oud. Uh, en dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik zelf interessant En hoe dat gekomen is, weet ik ook niet. Ik heb gewoon die twee uitdagingen gehad. Uh, iets te schrijven wat niets met het zakenleven te maken had en met een eh, zeggen nostalgisch element en ben gaan schrijven. Ik vind het ook wel wonderlijk, want ik vertelde mijn, mijn zusje, die, die anderhalf jaar jonger is dan ik, ik ben 22, die vertelde ik over het boek wat ik dan aan het lezen was toen. En eh, die vatten het op als van, ah dat is, dat is een... ...jonge meisjesroman. Het is iets wat je ook echt leest op de middelbare school. Terwijl dat ik het aan het lezen ik had dat. Ik begreep wat mijn zusje bedoelde... ...maar ik had het totaal niet. Ik denk eigenlijk heeft ze het boek gelezen? Ze heeft het boek niet gelezen. Nee. Maar ik ga hem de, ik ja. ga wel op de nachtkastje leggen. Zo ja. als ik thuis ben. Ik ga, wel, uh, ik, ik, heb, uh, ik ga het wel aanraden. Nog. Dat heb ik al gedaan. Maar na deze mooie bespreking mag ze hem hebben. Ja. Een van mijn oude klasgenoten dus. Die, uh, die mailde me en zei, nee, ik wil nog eens even, even met je praten uitvoeren, het boek heeft mijn boel gedaan. En okay. aan het eind van dat gesprek zei ze, uh, mijn dochter is 15, dat is dus wat jonger dan Helene. En uh, ik ga het haar laten lezen, ik denk dat het heel goed is dat ze het boek leest. Ja, dat is ook een boek van alle tijden natuurlijk, wat dat betreft. Ik had het volgens mij al verteld, maar... Een boek van alle tijden, dat is het motto van, uh, van het boek. Maar dat is ook wel geslaagd. Dank je. Het, is, uh, het speelt zich af in 65, maar het zou... Uh, als je de, de sigarettenmerk even wat anders rangschikt, een paar vergeten en een paar nieuwe bijdenkt, van wat er gerookt wordt. Als je de muziek anders uh, invult, laat het gisteren kunnen gebeuren. Nou, dat zie ik als een groot compliment. Ik vind het een, ik vind het een mooi boek. Ik denk dat we nu... Uh, Langzaam richting een afronding gaan. Is er nog iets wat u kwijt wilt? Een dankwoord? Een... Nou, een dankwoord, dankwoord vind ik een, een goed, goed idee. Dat is dan met name aan mijn vrouw Ginny, met wie ik dus een ander soort relatie heb dan Helene met haar moeder... En het is wonderbaarlijk hoe iemand die je al zo lang kent, je na toch meer dan vijftig jaar nog zo kan stimuleren... ...door je in de gelegenheid te stellen om je in die studeerkamer terug te trekken en ineens in de huid van een ander te kruipen. En dan bovendien zo'n boek te lezen en samen de tijd nemen om de drukproeven letter voor letter te lezen. Dus misschien mag ik dat eer betonen via deze microfoon nog... Uh, vereeuwigen. Nou. Ik wil u bedanken. Graag gedaan. Ik vond het een mooi gesprek. Ik, bovenop een mooi boek. En uh, iedereen die luistert, die, uh, die denkt: Nou, kopen. Kopen. Bij Uitgeverij Aspect, de link uh, zal onderaan staan in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.